Zo ontvang je deze week de Samsung Galaxy A7 cadeau bij een abonnement van LeBara. Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij Bel Simple. Bel zet de tijd op 12 uur. Radio Veronica met het nieuws. Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal.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 Veronica Verkeer door Flitsmeister, file op de A12 Arnhem richting Duitsland... voor de grens 20 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum vanaf Sliedrecht-West. 33 minuten door een auto met pech. En ook via de A37 richting Duitsland is het voor de grens druk. 23 minuten voor de grens. En sta je ergens anders in de file, dan is die sowieso korter dan 10 minuten.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 mm You gave me nothing Ja, bel even of stuur een appje naar het Clubhuis. Veronica Sander Hogendoor. Goedemiddag, welkom bij de lunchshow. Het is uh, 11 over 12. Hoe is het met je? Ik vind een uh, lekkere vrijdag tot nu toe. Heb je mooie weekendplannen? En heb je gewoon uh, een goed gemoed? Ik hoop het voor je. En wat ben je aan het lunchen? Heb je de bammetjes van huis mee? Of ga je iets halen in de bedrijfskantine of iets uh, onderweg? Ik um, probeer al een uur mijn, uh, mijn eigen magnetron maaltijd uh, probeer ik hier op te laden. Maar er is één magnetron stuk in het gebouw. Dus iedereen staat nu bij dezelfde. En die is hier vlak bij de studio. En de hele tijd, als dan iemand klaar is, loop ik weer naar de magnetron. Dan heeft er weer iemand voorgepiept. Ja, ik heb al een uur twee uur te verhongeren. Ja, de perks van een uh, kantoorbaan. Um, misschien heb je dat ook wel. Misschien heb je andere zaken die we even moeten bespreken. Op de Nationale Radio. Stuur ze vooral door via een gratis Veronica Ik Vind het altijd leuk om van je te horen. Voeg je dan sowieso bij de grootste lunchclub van Nederland. Want dat zijn we toch met z'n allen. Alle Veronica vrienden samen. Radio Cryptootje komt eraan. Olivia Dean. Nieuwe muziek. So easy. En Matt is onderweg.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 Praise you like a shoe <laughs> It's usually quite loud My mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed oh.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 om te draaien. En is Wild Romance op Radio Veronica en Saturday Night. Zometeen iets van Coldplay. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen... Ah, oh, Coldplay. Eigenlijk alleen goede band. De eerste drie albums, hoor. Nou, oké. Okay. Yeah, oh, yeah, Draai ik zometeen Yellow. Van de spannendste Champions League-avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro...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 Het is Krokusvakantie. En dat merk je op de weg richting Duitsland. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten. En via de... Uh, oh nee, dat was hem. Nee, niet. Ja, dat was de enige richting Duitsland. Nou, valt dan ook wel weer mee. Uh, A15 Ridderkerk-Gorkum vanaf Papendrecht 20 minuten door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 37 minuten. Dat waren de drie langste vertragingen. De rest van de vertragingen vind je in de app van Flitsmeister. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Sander Hogendorp Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer to play the Play bij Radio Veronica. De Radio Crypto. Een Duitse zangeres met vier voornamen. Hmm. Een Duitse zangeres met vier voornamen. Over welk liedje zou dat kunnen gaan? Titel en artiest, het zit er beide in. Als je het leuk vindt om mee te doen... ...spreek dan even een audiobericht in... ...via de Veronica WhatsApp. Dan hoor je je zo of uh, misschien terug zo meteen op de radio... ...en win je ook nog eens de Radio Crypto munt Dus spreek het antwoord in via de Veronica WhatsApp. Een Duitse zangeres met vier voornamen. Veronica, de beste muziek. Through the Looking Glass, direct bij Radio Veronica. De Radio Crypto. Voor de oplossing van de Radio Crypto gaan we naar Rink. Hi Rink. Hey, hallo Sander. Jij geeft les op de hogeschool toch? Ja, ja, ja bij Saksion in Deveren en Apeldoorn. Kijk, en op dit moment thuis aan het nakijken en zo? Ja, precies. Ja, ja, ja. Er zijn wat, wat, wat plannen die van feedback voorzien moeten worden. En, ben ik gelukkig van het huis doen, want ik ben een beetje grieper het worden, geloof ik. dus uh, oh, ja. Ja, en, het ja, is wel handig om dan uh, binnen te blijven. en welk vak geef je? waar geef je les? Uh, nou, ik, ik, geef, ik zit bij de Hospitality Business School, is dus veel uh, hotelmanagement, tourism management, facility management, die dingen. maar uh, ik, ik hou me voornamelijk bezig met onderzoeksmethoden, uh, uh, bijvoorbeeld hoe mensen in hun afstuderen. ja goed, uh, tot onderbouwde beslissingen kunnen komen. ja leuk. nou ja, je studenten kunnen trots zijn uh, op je. Want het was. Okay. Ja, het zijn er zijn maar eigenlijk maar twee mensen die hem goed hebben, waarvan jij er dan eentje bent. Een Duitse zangeres met vier voornamen. Welke zochten we? Ja, ja ik dacht eerst van, het zijn toch drie voornamen? Maar ik snapte dat je die laatste waarschijnlijk gesplitst hebt. Maar ik denk, ja, je zoekt vast Sandra met Maria Magdalena. Ja, dus dan heb je Sandra, Maria, Magda en Elena. Lena. <laughs> ja, zeker. Ja, ja van de drie, drie voornamen vonden het te makkelijk. Ja, ja, ja, helemaal goed. En een mooie plaat ook. Ja, zeker een mooie plaat. Die gaan we lekker draaien op Radio Veronica. En we kunnen jou blij maken met de, de Radio Cryptomunt. Nou, kijk dan zeg. Mooi. Mooie dag, hè? Ja, ook een mooie dag nog. Monica Maria Magdalena, er komt een appje binnen van Anton Visser, die zegt het is hetzelfde beginnetje als uh, Twilight Zone, maar dan niet van de Golden Earring, maar van 2 uh, Unlimited. Oké, okay, we hangen ze even naast elkaar, vergelijkend platenonderzoek. Oké, oké, oké. Dit is wel echt heel goed gevonden, Anton. Woo! Nou, heel even nog, een pa paar seconden laten lopen, het is tenslotte vrijdag. Twilight Zone. Oh, daar is hij al weg. Sorry, ik drukte hem maar ongeluk uit. Nou, dat was hem dan voor uh, True Unlimited. Limited. een tien seconden op fame met dit liedje Twilight Zone. Yeah. You know what? I like the play it. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, train drop reverse. Going down, fade to black Blackstreet The homies got at me, collab creations Bump like agony, no doubt I put it down, never slouch As long as my credit can vouch a dog couldn't catch me, say You could stop with Dre making moves Attracting honeys like a magnet Giving them ick with my mellow accent Still moving this flavor With the homies, Blackstreet and Teddy The original bump shakers get down, good love. Baby got 'em open all over town Strictly bitch, you don't play around mm -hmm. Cover much grounds, got game by the town mm -hmm. Getting paid is a forte mm -hmm. Each and every day, true play way. Mm -hmm. I can't get her out of my mind wow. I think about the girl all the time wow, wow. The East side to the west side mm -hmm. pushing fat rise, it's no surprise mm -hmm. She got tricks in the stash Stacking up the cash fast when it comes to the gas mm -hmm. Have it, maybe you're a perfect ten. I wanna get in. Can I get down so I can, I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work No digging. I thought to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought the bag it up.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 We roll sheet, flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't be up for those things. Cartier wooded frame, sported by my shorty. Ask for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to add this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake bang boards? I shows and proves, no doubt. I've been. So, please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how we'll play. It's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the people's oh. on my block. I'm as real as can be. Word is gone. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yogis and Chauncey. I'll be sending a call. Let's say around 3:30. Queen pen no and black diggity, shoes. Diggity. I like the way you work it. No diggity I got the bag and I like the way you. Work it. No